Mariette Kroll met het NOS. In de Amerikaanse stad Portland probeert politie actievoerders van Greenpeace weg te halen die aan een brug hangen. De milieuactivisten hangen in grote zakken boven het water om te verhinderen dat een ijsbreker van Shell erdoor kan om te gaan boren naar gas en olie in het poolgebied. Demonstranten in bootjes op het water zijn weggehaald, maar de 13 activisten die aan de brug hangen zijn moeilijker te verwijderen. De rechter bepaalde de afgelopen dag dat de actie van Greenpeace onrechtmatig is. De organisatie moet 2500 dollar betalen voor elk uur... dat de ijsbreker van Shell er niet door kan. Een paar uur na de uitspraak maakten de activisten nog geen aanstalten... om weg te gaan waarna de politie in actie kwam. Paul Jansen wordt per 1 september de nieuwe hoofdredacteur van De Telegraaf. Hij volgt Jules Paradijs op die in mei bij de krant vertrok na een conflict over de koers van de Telegraaf Mediagroep. De naam van Jansen, politiek commentator en journalistiek boegbeeld van de krant, ging al een tijd rond. De krant meldt nu zelf dat de directie en hoofdredactie unaniem voor hem hebben gekozen... en dat de redactieraad de voordracht steunt. Jansen werkt sinds 1996 bij de Telegraaf. Vooral als chef van de Haagse redactie bouwde hij gezag op. Hij heeft de taak het mediabedrijf te moderniseren. In Den Haag zijn opnieuw Romeinse dakpannen gevonden. Het zijn honderden exemplaren die op een bouwterrein zijn blootgelegd. De gemeente zegt dat de dakpannen horen bij een belangrijk Romeins gebouw. Mogelijk heeft er een villa, een tempel of een grote herberg gestaan. Alle dakpannen zijn verzameld en opgeslagen. Wat ermee wordt gedaan is niet bekend.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 Yeah, yeah, yeah Get a feeling that I never, never, never, never had before No, no, no, not getting that feeling Ja, dat, dat was wel heel erg snel, Sander, uh, dat nummer, hè? Ja, maar wel een heerlijk nummer. Ja, zo. Oh, we, laten, we doen het nog wel een keertje. Nou, deze is voor jou. Nou, dank je. Ik weet niet wat jij met de nummer hebt, maar uh, ik ga ervan graven. Whistle, <laughs> Valt mee. Baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together. And you come real close. Can you blow my whistle, baby?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 Shawty don't even know she can get in it for the low Told me she not a pro, it's okay, it's under control Show me no, cause girl, you can handle Baby, we start, so then you come up in parkour clothes Girl, I'm new, assuming my got Bugatti the same nose Show me your perfect bitch, you got it, my banjo Talented with your lips, like you blew out a candle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 On bouffé nos doigts hey. Oudé,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 Mille fois que mes doigts Roma, Papo Je luistert naar de zinderende zomernacht van ZFM Zandvoort. En we zijn al bezig vanaf 12 uur en het gaat door tot 7 uur morgen vroeg. Wat zeg ik? 7 uur morgen vroeg, dat is over 4 uurtjes al. Dan hebben we het eigenlijk alweer gehad. Maar voorlopig gaan we er even door. Up. Nou, en dat doen wij hier zeker, tenminste. Ik heb Sander nog niet zien gapen, denk ik. Nee. Vier, vier keer, hè? Ja, vier keer. Vier keer. Vier keer. Er is vier keer geteld, beste luisteraars. Ja. Ik hou hem wel wakker, hoor.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 In work in this crazy keep Kun je hier geen nachtuitzending van maken? Uh, hallo, wat jij ook eens een beetje wakker? Right. In die Jas. Was het niet de zoon van, uh, van uh, Julio, uh, Sander? En, uh, uh, dacht ik wel, hè? Volgens mij wel. De vader is zoals een Julio. Uh... Ja, volgens mij wel. Ik hou het allemaal niet meer bij, jongen. Echt niet. Wat heb ik wat bij jou? Dat is dit. Lolita van Amrits en uh, nou ja eigenlijk dat, dat klonk best wel Frans eigenlijk hè, wat ik zei. Ja. Ik sta er zelf van te kijken eigenlijk. Ja, misschien de cursus Frans. Oui. Wie? Je m'appelle tuta peil. Ja ook ook ook ook ook ook ook Ik hou van een beetje dialect ik weet niet wat het is. Ik spreek uh, natuurlijk wel ABN hè, het is Algemeen beschaafd neder saxisch spreek ik. Nee, de resacties. Nee, de saxie. Ja, dat is de taal waar, waar mijn ouders vandaan komen. komen zeg maar de achterhoek in, in Twente en zo. En dan komt de, de volgende dame komt er ook vandaan trouwens. hetzelfde accent als, als dat ik heb eigenlijk, geloof ik. pam pam pam pa pa It you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do? Hey, pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Me say one man down. let oh, me say ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord, have mercy. Now I am a criminal, man down. Tell the judge, please, give me minimal. Run out. I'm oh. Man Down. Dat is een nummer, daar mag je mij rustig mee wakker maken, want uh, ik vind het een geweldig nummer. Wat ik ook een geweldig nummer vind: iets minder gewelddadig natuurlijk, want ik hou helemaal niet van geweld. Dus krijgen we daar weer. Ik zeg Sexy. Ik zeg un movimiento sensual sensual un movimiento la cabeza un movimiento sexy un movimiento sexy una mano en la cintura Sander, ik zie dat jij gaat staan. Heeft dat een bedoeling? Ga je dansje doen of zo? Of, uh... Nee, als ik blijf zitten, dan val ik zo nog in slaap. Hoe moeten wij dat dan doen. Nou, hij heeft al zeven keer gegaan. Zeven keer? Hebben we twee keer gemist? Ja. ja. Misschien krijg ik hem wel wakker met het volgende nummer. Ik Sander, ja, doe jij die solo even? Ja, keurig. Ja, van de ene gitaar gaan we naar de andere gitaar. Want dat kan allemaal in de nacht van de zender in de zomer van ZFM. <zorgy> Amor llega así esta manera No tiene la culpa Amor de compra Amor de en pasado Soy yo, no te zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het For uh, the listeners in Canada, Jennifer Yoga and uh, Cynthia, I really hope that you are dancing on the ceiling now. You're listening to the ZFM Dunford Radio Because your theories catch fire I can't find yourself Naar CWM, de nacht van de zinderende zomer. Wij lopen naar de klok van 4 uur. Zal er wat we weten dat je net een bitterbal in je potje stopt. We zitten er nu in de keuken, in de twee te tellen. Dat is de rekenkamer van ZFM zeg maar. En uh, het la-la-la-nummer van Naughty Boy. Ik ben erg benieuwd naar de uitslag. Even kijken of we uh, naar achter kunnen schreeuwen. Wat is de uitslag, uh, vrienden? Hoeveel keer is dat lalala gezegd? 171 keer. Ja. Echt waar? Ik vind het niet normaal. Maar ja goed, wat is er wel normaal deze nacht? Er zijn wonderen gebeurd. Sander gaapt niet meer. Twee zijn er hartstikke wakker. We noemen geen naam. Noemen we niet, hè? Nee. Ja, Sander, je bent weer helemaal het heertje. Doe je goed, jongen. Ik denk nog even, nou, die zit in de Blurred Lines. De klok van 4 uur. 4 uur in de morgen. En dat is dan uh, de lokale tijd. Canada luistert ook nog steeds, zie ik. En uh, ik zit te wachten op Texas, wanneer Texas komt. Kom vast maar wel. Tot uh, de klok van 4 uur. Blurlines en daarna het journaal. En dan zijn wij we weer terug. Hey.